van Schouten en Nelissen. Kijk op sm.nl Nu bij Koebloe Korting op Beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app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 1 uur geweest. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Musicnieuws van nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Er zouden weer protesten zijn uitgebroken in Iran. Voor het eerst in weken zijn mensen daar de straat omgegaan. om te demonstreren tegen de regering, meldt onder meer de BBC. Protesten begonnen gisteren op verschillende Iraanse universiteiten. En vorige maand werd er door de regering daar nog hard tegen die demonstraties opgetreden. En daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. Veel reacties zijn er op het overlijden van presentator Koos Postema. Een van zijn oud-werkgevers, RTL, schrijft dat hij veel voor ons land heeft. Betekent. En ook bijna premier Jette heeft gereageerd. Hij noemt hem een icoon. Postema presenteerde jarenlang verschillende tv- en radioprogramma's, klasgenoten. En hij deed bijvoorbeeld ook verslag van de Tour de France. We zoeken een plekje. We zitten eigenlijk bij de voorste renners nu. Om even te stoppen en te timen hoe groot de achterstand van renners als Kneteman is. En eigenlijk de meeste renners uit de ploeg van Post. Koos Postema was 93. In Californië, in Amerika, is ook het laatste slachtoffer gevonden na een grote lawine daar. Eerder werden al acht lichamen geborgen. En nu is ook het negende slachtoffer gevonden. Lawine was aan het begin van de week. Het was een van de dodelijkste lawines in de Amerikaanse geschiedenis. De voetbal, een nieuwe dag in de eredivisie is begonnen. Er zijn vandaag vijf wedstrijden. Op dit moment speelt Twente tegen Groningen. Later vandaag is Feyenoord tegen Telstar. Ja, meest gestelde vraag, kan Raheem Sterling, die wereldberoemde voetballer die naar Rotterdam kwam, al een paar minuten meedoen? Na trainer van Persie, hij heeft goed nieuws. Dat is wel de intentie, maar we moeten wel voorzichtig zijn. Hij heeft gewoon nog eventjes nodig om echt wedstrijdfit te worden, om straks negen kunnen spelen. En er wordt ook nog een sport op de Olympische Winterspelen. Vandaag is de laatste dag en over een uur is de ijshockeyfinale tussen Canada en Amerika. Het weer nog van Weerplaza. Grijs en ook nat, een graad of tien. Morgen ook weer regen, maar dan ook af en toe de zon. flitsmeister meldt viel op de A12 richting Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer 20 minuten en op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel door een ongeval 4 kilometer half uurtje. Ja, flitsers niet gezien. Met de weekendshow van zondag. Counting Crows, Bluff, Holiday in Spain. Komt eraan naar Ed Sheeran en Sapphire. Back, but look at you tonight.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 Chama chama chama, ma cha ma ke sitari bari bari body body why you pushing on me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 Misschien baby ik Spanje als besluit in best. Laat me best live ik ga stijgen de de lucht weg Holiday in Spain bij q Music. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het is uh, zondagmiddag, de 22e van februari. Een dag waar we eigenlijk nog niet uh, naar hadden uitgekeken gezien de Winterspelen. Nee, nee de laatste dag. Ja. Ja, het is nu toch echt uh, bijna klaar. Uh, Tom, wat uh, was jouw uh, hoogtepunt van de afgelopen Spelen? Er zijn natuurlijk heel veel uh, ja, geweest. Ja, ja, ja. Maar welke is jou, jou echt bijgebleven? Nou, Ik denk dus waar ik het meeste kippenvel van heb gekregen, dat was toch echt wel gisteren. Uh, Jorrit Bergsma. Ja, ik snap dat, dat je is bijgebleven, want dat is gisteren. Ja, nee, maar ik heb het al eerder gehad met Jorrit ah, Bergsma. Dat is de kosakoff natuurlijk. natuurlijk, van de alcohol. Wat, uh, wil je nou, wat, wat wil je nou? Nee hoor, nee, sorry. Ik wil hier vol liefde over ja. die, die, die fantastische Jorrit Bergsma gaan vertellen. Ja, nee, vertel. Sorry. Ja, Jorrit Bergsma. Ja. Maar waarvan niemand het eigenlijk had verwacht. Nee. De man met zijn mat. Al die mensen in dat publiek die met die matjes op de tribune zitten. Dat is toch fantastisch? Ja. Veertig jaar, hè? Ja en natuurlijk altijd een beetje in de schaduw gestaan van Sven Kramer. Nou, ja. die is even oud, maar die is al met pensioen. En ja, Jorrit die wint gewoon nog eventjes. Schouder hoog nog even naar Milaan, oh. die massa start. en wat ging die en dan ook gewoon met zoveel ja scheid die finish overkomen. Ja, Bravo! Lachend de armen de lucht in. Ja, nou, ik vind dat zo fantastisch. En eigenlijk dan... in de laatste bocht al, hè, was Jan nee, nee, Ja. En dan ook dat je dan die, die interviews met hem ziet. Lekker dat Friese accent. Ja, dit is toch wat ja. te spelen moet zijn. En Dat kindje met die mat. Ja, och, ja, ook zo lief. Ja, die die dan zijn papa daar staat aan te gemoedigen. Ja, ja het is echt... Uh, je Toch hart nog, smelt. Ja, hond onder even terug. Het goud Jorrit Bergsma op de Olympische Winterspelen. 100 meter nog. Jorrit Bergsma wordt <laughs> Olympisch kampioen op de Basselstand. Geweldig. Een gedroomde finale. En hij wint afgetekend. Dit is meer dan een jongensdroom. Ja, wat ook leuk is. Kijk, dit is natuurlijk echt de kers op de taart eigenlijk. Hè? Na een fantastische speler. Die, die gouden medaille van Jorrit Bersma. Dat was toen met die zomerspelen met Sifan Hassan. Weet je dat nog? Oh die ja. marathon op het allerlaatste. Die nou nog even, ja. Ja, dat was ook wel echt uh, fantastisch. Ja, mijn, ja, movement, ja. Uh, mijn hoogtepuntje. Uh, dat is misschien wel... Ja, kijk, sowieso Jor, Jorrit Bersma. Maar misschien ook wel eentje die helemaal in het begin zich afspeelde. Dat was namelijk de gouden medaille van Utah Leerdam. Ja, dat was natuurlijk uh, ja, al... al al, al weken hadden we het erover, hè, he. Utah en, en met die privé-jet. Ja, jij en was vooral pissig ook, hè, dat iedereen daarover viel. Over hoe zij uh, ja. in een privé-jet zit. En, uh, Inderdaad, ja. ja. Uh, al eet ze alleen maar blauwe MM's. Uh, wat maakt het allemaal uit? Uh, het is toch prima. Maar goed, in ieder geval, um, ja, ze moesten het dan toch eventjes doen. Femke Kok had net een Olympisch record gereden. Ja, dan kan het eigenlijk niet sneller. En als een soort snelkooppan. was daar dan de laatste race van Utah Leerdam. En. Ja, dat deed zij zo ongelooflijk goed. Ze ging er ja, ook nog weer overheen. Ik vond dat ontroerend. Ik vond het fantastisch richting al die haters. Al die misgunners. Ja, laten we nog één keer luisteren. Jutta Leerdam op weg richting de finish. 1.12.59. Hier staat 1.12.31. Snelder, olympisch kampioen. Glitter, klemmer, goud. Voor Leerdam, olympisch kampioen op de kilometer. Ja... Wat een fantastische Spelen waren dit toch? Echt genoten. We waren er natuurlijk met Q bij, Matty en Luc. Die, die zaten daar. Ze vliegen vanmiddag terug volgens mij. Ja, ja, ja. en morgenochtend zitten ze er gewoon weer. Hè? Vol met verhalen over de Spelen. En misschien ook wel met een souvenirtje. Ja, Mattie nam wat mee voor Marike toch? Ja, ik ben benieuwd. It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 Op je music chain to the rhythm in de show van zondag Tom en Bram hier. Ik zit even op mijn Instagram net te scrollen. Ik zie een video van jouw vrouw Robin met, uh, met Miep, met hondje, met hondje Miep. We hebben, ja. al, we hebben het al lang niet meer over Miep gehad. Hoe gaat het met Miep? Sloopt ze de boel een beetje thuis? Nou, ze is inderdaad wel. Uh, kijk, het is natuurlijk nog een jonge hond, een pup. Uh -huh. uh, die is nu wel langzaam in de sloopfase beland. Oh leuk, raad. vertel. Dus, uh, nou ja, als je dingen rondslingert. een petje, een schoen, een uh, ja, weet <laughs> ik wat, een scrunchie. Wat is dat? Ja, dat is wel iets wat je in je haar doet niet. Als man, maar ah, als vrouw. Ja, ja. Tenminste, er zullen vast barista's in Amsterdam zijn... die ook een crunchy <lacht> dragen. Maar daar gaan we het uiteraard niet over hebben, zeg. Alsjeblieft niet. In ieder geval... Um, <laughs> uh, in de sloopfase is Miep uh, beland. Um, en ja, gewoon heel erg ondeugend. Ja, ik moet er ook wel om lachen. Maar je moet wel uitkijken. Voor je het weet ben je de hele tijd die hond aan het corrigeren. En boos aan het doen. Een soort politieagent. En dat wil je natuurlijk ook <lacht> niet doen. Uh, nou ja, toevallig gister. Uh, Gisteren Tom... Uh, dacht ik van, nou weet je, ik heb nog even zin in een avondsnack. Weet je wat, ik pak even een lekker bakkie kwark. Een mm. beetje walnoten een beetje honing doe ik erin. Uh, alles erop en eraan, zou je zeggen, heerlijk. Dus ik ga naar de bank. En ik zie dat Miep, uh, die is uh, aan het kauwen op een net iets te klein botje. Maar zo'n botje dat je denkt, oeh, die moet ze niet nu gaan doorslikken... want dan kan het nog wel eens gevaarlijk zijn. Dus ik, oh ja. nou... Ik die bek opentrekken. Nou, wil ze natuurlijk niet loslaten. Nou, toch met wat, wat een beetje moeite geprobeerd. En dat kwarkje had je weggezet. kwarkje had ik even tijdelijk op een bijzettafeltje ja. gezet. Uh, nou, gelukt. Botje weg. Nou ja, maar ja goed. Dan moet je die natuurlijk meteen weggooien. Anders gaat ze daar weer achteraan. Dus ik ben naar de keuken. Gooi dat botje weg. Terwijl ik dat zo in die uh, afvalcontainer <lacht> gooi. Uh, uh, ja. Denk ik ineens. Ja. Die kwark. Die staat, die staat daar op dat bijzettafel. Waar is Miep? En Miep is niet hier in de keuken. Dus ik denk, oh nee. Dus ik loop weer terug. Wie zit er met haar snuit in mijn bak ja. kwark? Miep. Die ik helemaal had afgewogen met mijn walnootjes ja. en met, met mijn honing. Miep. Nou, dat soort dingen gebeuren nu dus de hele tijd. Maar nee, het gaat verder hartstikke goed. Uh, ze kan ook hartstikke goed met onze andere hond, uh, Gibby, jonge straathondje ook. Ja, gaat hartstikke goed. Ze vinden elkaar helemaal lief en leuk, slapen tegen elkaar aan, spelen de hele dag. Ja, ik, ik kan het iedereen aanraden. Een, een soort kleine mini-roedel. Een zwervertje sfeer, uit Portugal, hè? Ja, nou, natuurlijk zijn er ook heel veel lieve hondjes in Nederlandse asiels. Dus mm. uh, ja, kijk ook daar even rond, zou ik zeggen. Ja, dank voor Alleen deze... als je tijd hebt ja. en ruimte hebt. Dank voor deze leuke update. Er zijn genoeg dieren die uh, ja, dan niet de aandacht krijgen. Dus denk er ook goed over na. Oh, wat een lekker nummer dit. Alsjeblieft, top. somber 12 to 12 bij you. live gaan zien. Hè? 2 maart is hij in ons land. In de AFAS. Kun je heen? Jij als groot fan. Heel leuk. Hey, zo zometeen een uh, mooie prijs onder het rode kleedje. Wat, uh, <laughs> wat kun je verklappen over de prijs? Het is een vruchtbare prijs. Eet smakelijk. Dankjewel. Ook deze hoor je zometeen bij Q.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 Half twee geweest, goeiemiddag. Kielverkeer van Flitsmeister viel op de A12 van Oberhausen Arnhem... bij Duiven, acht kilometer en acht minuten vertraging. En op de A76 Oh! richting Keulen, bij de grens, twee kilometer, tien minuten. Wat was dat? Dat was een lekker broodje. <laughs> dat was even een file in de slokdarm. He? Nou, gas erop. <laughs> ja, geen flitsers. Mooi. Music, <laughs> en Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water, hoor je nu.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 the soul departed Pour out a little holy water We still leave feel what you feel Yeah, yeah Two tears for the soul departed Pour out a little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 Jelly Roll op je muziek en holy water. Tom en Rams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit. Spel, ja, dat weten we nog niet. Dat ga ik zo meteen onthullen en omschrijven, of niet, Tom? Ja, maar het was een, een vruchtbare prijs, zei hij. vruchtbare je. prijs, ja. Ja. Oh, je moet echt jij het even uit hoe het werkt. Oh, zo, ja, oké. Okay. Dus ik jij gaat doe jij uh... ook nog wat. Ja. <laughs> ja, ik doe hier niks. <laughs> ik doe hier niks. Uh, jij gaat vertellen wat er onder het rode kleedje ligt. En als jij nu aan de andere kant van de radio denkt... nou, verdraaid, dat is een prijs, die wil ik hebben... dan stuur je het zinnetje, dat moet ik hebben... via de Q-music-app deze kant op. En dan mag je zo meteen gaan strijden... want dan mag je een pitch gaan houden aan heel Nederland... waarom jij moet winnen. Nou, heb ik het goed gedaan? Je hebt het hartstikke goed gedaan, Tom. Oké, okay, uh, dan gaat het rode kleedje er nu af. Wat een waanzinnig iets is dit. Een moestuinbak. Jazeker, een bak waar je lekker je eigen plantjes, groenten, bloemetjes... lekker kan kweken. Met een schepje, een haarkje, potgrond, zaadjes. Alles zit erbij. Misschien ook nog wel wat kunstmest. Ik heb geen idee wat ze er allemaal bij doen. Maar het is een totaalpakket. Ten waarde van 100 euro. En dat is flink, hoor. Daar oh. kan je echt wel een superdeluxe moestuinbak van creëren. Nou, is dat iets wat je leuk lijkt? Uh, wil je lekker... Uh... Je eigen groentes verbouwen je, uh, verbouwen, je eigen fruit verbouwen, bloemetjes. Dan kan dat dus nu. Stuur dat wat ik hebben via de Cube Music App. en wie weet win je. You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 It's too late now to say sorry, cause I'm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 Trying to get your back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 But I love- Alarmschrijven en nieuw binnengekomen in de top 40 op plekje 30. Maal Smith, Nyhorn en Drive Safe op Q. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit. Spel: Nou, we weten wat er inmiddels onder zit, namelijk een moestuinbak. Een super deluxe met schepje, haak, potgrond, zaadjes, alles erop en eraan. Dat je lekker dus je eigen groentes, fruit, bloemen, weet ik, wat allemaal kan kweken. Ik heb hem zelf ook. Super ding. Ja, wat, wat voor dingen verbouw jij? Nou, ik heb hem nu nog leeg. We gaan even op vakantie. Daarna dan, uh, dan ga ik hem helemaal optuigen. Weet dan. wat? Tomaatjes, sla, komkommer, aardbeitjes. Courgetje. Courgetje? Nou, die heb ik vorig jaar een keer aan jou gegeven, weet je dat Nee, al een unit was al dat. een unit, hè? Ik heb wel een pompoen. Ja. Zo groot. Nou, echt lekker. Echt uh, bizar. Goed, uh, er zijn uh, heel veel mensen die dat uh, wel zouden willen hebben. Waaronder Maaike Rutger, hallo! Hallo, hallo. Hallo. Ja. hallo. Hey Rutger, hoe is je weekend? Vertel. Ja, prima. Eigenlijk wel uh, hartstikke goed. Uh, niet zo heel ge veel gekke dingen gedaan. Vanmorgen even naar de kerk geweest. En uh, gisteren uh, even op bezoek bij familie dus. Ja, een lekker, lekker weekendje dus. Ja, lekker rustig. Heerlijk. Mike, heb jij ook zo'n lekker rustig weekend? Nou ja, ik ben eindelijk het weekend een keer vrij. Dus uh, ik ben net lekker wezen lunchen. Dus even genieten van een vrij weekend. Dat is ook wel eens fijn. Kijk, normaal gesproken ieder weekend aan het werk. Ja, wel veel weekenden, ja. Als? Als ambulancepleetkundige. Oh, hey. kijk aan. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat gaat natuurlijk gewoon door. En uh, ja, zeker. Vooral met carnaval. Dus dan ja, moet je veel werken. Ja, dat geloof ik graag, ja. Nou, lekker genieten van dat uh, vrije weekendje. Um, ja, uh, Tom. We hebben één moestuinbak. Ja, twee kapers. twee kapers. Goed, Maaike, Rutger, jullie mogen een pitch gaan houden aan heel Nederland. Want er opent zo meteen een poll in de Q-Music app. En daar kan iedereen stemmen op uh, ja, zijn of haar favoriete pitch. Dus de vraag is, Maaike, waarom zou jij willen winnen? Vertel. Nou luister, ik heb voor de respectabele leeftijd van 31 bereikt. En dat betekent dus ook dat je kapers erger worden. En met carnaval um, het betekent dat dus dat je toe bent aan een goed groentesoepje. Dus ik dacht, ik moet deze hebben. Zodat ik volgend jaar carnaval goed is beslagen ten ijs ijsten... Uh, kan gaan. En de volgende dag weer fris en, en fruitig bent met een goed soepje. En dat voor iedereen ook kan maken. Dus het komt perfect, uit. Kijk, je eigen groentesoep. Bak. Nou, dat is precies. het eigenlijk. Ja, nou, dat klinkt uh, lekker. Um, Rutger, waarom wil jij zo graag die moesta bak winnen? Ja, de laatste tijd zijn wij thuis heel veel bezig met wat gezonder proberen te eten. En onbespoten en bio. En de kosten die stijgen natuurlijk de pan uit. Dus we hadden het er sowieso over en we dachten laten we eens kijken of dat we nu aan het begin van het seizoen een. Uh, die heeft een keer een moestuin moeten gaan maken. Uh, mijn vader is in februari jarig geweest... en we hebben hem eigenlijk zaaikalenders en uh, allerlei zaaigoed gegeven. Het enige wat ons nog ontbreekt is uh, een moestuinbak... om uh, de za het, het zaadgoed erin te, in te kunnen doen. Dus uh, het zou voor ons goed uitkomen. Ja, ja inderdaad. Uh, bijna het lot heeft het al uh, bepaald, ja. Um, ja, toch? Ja, zeker. Ja, Maaike en Rutger, kijk, we gunnen het jullie allebei daar niet van... Het is alleen, we hebben er één liggen, dus nu opent er een poll in de Q-Music app. Dan kun je stemmen, ja, wie gun jij het meest? Mike of Rutger? Gaan wij even naar Loreen met Euphoria? En dan komen we zo bij jullie terug. Why, why Hallo, hoe zijn we weer? Hallo. Jullie hebben net gepitcht. En heel veel mensen hebben gestemd in de q music app Wie verdient die moestuinbak het allermeest? Ja, inderdaad. De pol, de stembus, is gesloten inmiddels. Uh, de ene heeft 42 De andere heeft 58 De winnaar die de moestuinbak op de deurmat krijgt... is geworden... Maaike! Hey, nou, super! Kijk... Dat is toch lekker. Ja, Rutger, uh, helaas. Maar we sturen jou wel even een uh, Q-prijzenpakket op. Heb je toch iets gewonnen? Ah, kijk, hartstikke leuk. Is Het toch, is toch in ieder geval iets. Maar Maaike in dit geval. Ja, uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat hey. geweldig. Ja, ja, Maaike, tot zondag. Ja, daar <laughs> hebben heel veel mensen op jou gestemd. Dus uh, je, mag ze even, je mag ze even toespreken. Wat zou je willen zeggen? Wat voor bedankje heb je? Nou, super bedankt allemaal. Ik ga volgend jaar uh, gezond de carnaval door. Dus uh, dankjewel. <laughs> Kom in Rams, raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Q -music. Q -music. Q -music. Just take a break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 Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Nu bij Koebloe. Korting op beko-wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch?